Eenvoudig. Zo klaar en helder. En zo heel doorzichtig. Al door maar luisteren. Telkens weer tot je het helemaal in je hebt opgenomen. Dan pas kan je het spelen. Wie zien kan, speelt van het blad. Van allemaal punten. Elke punt